In een verpleeghuis in de Amerikaanse staat Georgia... is de oudste mens ter wereld overleden. Beth Cooper sliep vredig in nadat ze haar had laten verzorgen... en een kerstfilm had bekeken. Ze was 116 jaar. Voor zover bekend was de oudste mens aller tijden een vrouw uit Frankrijk. Zij overleed in 1997 en was toen 122 jaar oud. Roermond heeft een nieuwe coalitie van CDA, PvdA en vijf kleine partijen.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 Groente telen op de maan. Sinds vandaag kunnen de Chinezen... Hip-hop in de studio met Machine Kerem. En we beginnen met gevaarlijke wc's. Goedenacht, u luistert naar Nog Steeds Wakker... het Nachtmagazin van WNL op de dinsdagnacht van Radio 1. Naar de wc gaan is voor ons de normaalste zaak van de wereld. We doen het in de trein, op het werk... en als het zelfs moet bij anderen thuis... en zelfs nog eentje een beetje voor het slapen gaan. Maar dat is niet overal vanzelfsprekend. In Afrika is het door de slechte hygiëne zelfs gevaarlijk om te toiletteren. En deze week wordt voor de twaalfde de World Toilet Summit. Dat is dus die top waar ik het net over had georganiseerd. Nu in Zuid-Afrika en dat is het voor het eerst... dat het op het Afrikaanse continent wordt gehouden. Aan de telefoon Johan Molenbroek, voorzitter van de Dutch Toilet Organization. Goedenacht. Goedenacht. Is dat nou nog bijzonder dat het in Durban in Zuid-Afrika wordt gehouden? Uh, nee hoor. Dus uh, als je ziet waar het de laatste twaalf uh, zeg maar jaar uh, geweest is... Dan, oh. ze, ze kiezen meestal... Uh, ...plekken uit op de wereld waar het met sanitatie niet zo, uh, niet zo best is. En af en toe doen ze ook een bezoekje aan uh, de westerse wereld... ...om een indruk te wekken op van hoe het allemaal beter moet. Mm -hmm, maar kunt u een beeld schetsen hoe naar de wc-gaan in Afrika er dan toe gaat? Nou, uh, heel vaak is het wat ze dan noemen open defecation... ...dus zeg maar gewoon uh, poepen in het, uh, in het gras of in het zand... En uh, als er een hokje is ergens, dan uh, ja, wordt het, dus stinkt het zo dat de meeste bijvoorbeeld schoolkinderen kiezen voor om het ergens anders te doen. Want dan is het gewoon uh, ja, wel ergens een plek voor georganiseerd, maar die wordt zo, min, zo weinig mogelijk gebruikt. En, uh, ja, dat is, uh, en, en bovendien uh, weten heel veel uh, kinderen en volwassenen niet uh, dat ze hun uh, handen moeten wassen. En dan krijg je dus dat er uh, ja, heel veel ziektes uh, optreden. En heel veel kinderen dus uh, doodgaan voordat ze vijf, uh, vijf zijn. En dat zowel in Azië als Afrika is dat, uh, ja, zijn er grotere groepen voor uh, aan te wijzen. En uh, over dat soort situaties, de dus zeg maar sanitatie in het algemeen. Dus dat, dat worden ze al een aantal jaren geleden opgekomen. En heeft door de Verenigde Naties ook als, uh, als doel uh, gesteld bij de Millennium Goals, uh, zeg maar, dat iedereen eigenlijk recht zou hebben. Op uh, iedereen op aarde, dus alle 7 miljard mensen die we nu hebben. En het blijkt dat dus 2,6 uh, miljard uh, daar nog niet aan, uh, aan toe komt. Het is gewoon een basisbehoefte van de mens om goede, ja. schone sanitair te hebben. Wat is het gevaar voor uh, om in het, nou ja, het gras te poepen naast dat het heel erg stinkt? Nou, dat is inderdaad uh, wat ik net zei, dat je. Uh, maar wat voor ziektes uh, dan bijvoorbeeld? nou uh, allerlei inf infectieziektes en dan als de bacteriën zeg maar die in de poep zitten als die in de mond komen en dan uh, ja dan krijg je dus uh, bijvoorbeeld stafylokokken uh, en dan uh, uh, ja, word je ziek en ga je dood dus maar eerst is eigenlijk diarree dat is dus uh, um, en de en veel mensen die naar India of Afrika zijn geweest die herkennen dat wel en dan als je een wisseling bent dan heb je daar misschien een paar dagen last van en uh, dan uh, gaat het over omdat je allerlei maatregelen uh, neemt. Mm -hmm. En uh, ja, daar heel veel, uh, zeg maar, uh, mensen in Afrika die kunnen dat, uh, dat niet. En uh, of die zijn dat, uh, hebben dat chronisch last van. En dan, uh, uh, nou, dan uh, worden ze ziek en, uh, en gaan ze dood. En, en dat is eigenlijk uh, ja een onwenselijke uh, situatie. En dat betekent dus dat. Uh, en ja dat lijkt me logisch ja daar moet iets aan gebeuren ja. maar meneer Molenbroek ik strijkelde er net al over de World Toilet Summit en ja. dat is dus zo'n top wat, wat, moet, wat moet daar nou gaan gebeuren wat staat daar te gebeuren op die top waar gaan we nou, het over hebben de, op zich wil, Tom, daar raakte ik een aantal jaren geleden mee. Uh, kwam ik daarmee in aanraking. Uh, omdat. Het uh, heeft alles met de oprichter te maken, Jack Sim. Die heeft. Uh, dat is een, een hele geinige iemand. Hij is ook al hier in Nederland geweest. Vorig jaar mochten wij hem uitnodigen. En kwam hier bij ons op de TU Delft. Uh, die heeft. Uh, een, een, een, uh, ja, is echt best een rijk iemand. die mm -hmm. vroeger een aantal bedrijven heeft gehad. en die verkocht heeft. En. Uh, en daar... En, dus eigenlijk een entrepreneur, een ondernemer. Yeah. En op een gegeven moment dacht hij van. Uh, uh, begin de jaren negentig, weet je wat? Ik ga iets doen. Uh, ik ga de, de wereld verbeteren uh, met een goed doel. En ik ga de World Toilet Organization oprichten. Yeah. En dat heeft hij gedaan. En, en zodoende krijg je dus elk jaar hè, ergens op de wereld... Uh, soms in, zeg maar in de derde wereld en soms in de eerste wereld... Uh, vestig aandacht uh, daarop. En probeert hij een aantal sprekers te krijgen... die uh, dat probleem met hem willen, willen bespreken. En uh, nou, dat gebeurt elk jaar uh, gebeurt dat nu... Uh, ja, actiever, met nieuwe, uh, met nieuwe uh, activiteiten. Mm -hmm. En uh, om, om de keer, toen ik er was in Beijing, uh, iets over te, te, uh, te vertellen, dat was, vond ik best indrukwekkend. Want uh, op die dag was er ook uh, was iets van 400 man in een, uh, een mooi groot hotel ergens in, uh, in Beijing. Mm -hmm. uh, en uh, daar was ook tegelijkertijd National Geographics. En ook... Uh, nog een andere uh, media-attentie uh, was daar. Omdat ja. daar toen, uh, zeg maar, ook de hoogste uh, Chinese uh, regeringsvertegenwoordigers... die laatste daar uh, allerlei mooie uh, berichten. Uh, dus het voor. deed stof opwaaien daar. Het uh, uh, de, de, de, de, deed wel stof opwaaien, dus daar. De, de, deed het deed ook op, op, stof oh. opwaaien, want daarna gingen we met die hele uh, groep gingen we een excursie door Peking uh, doen. Uh -huh. Waarvan je van tevoren ook weet dat alle toiletten daar niet, niet schoon zijn. Je kunt daar ook je papier niet door de, door de wc spoelen. Dat heb ik uit uh, eigen nee. ervaring mee kunnen krijgen. Dat is ook oh. heel gek voor sommige Nederlanders. Dat was het probleem, dat daar geen water uh, was eigenlijk. Dus daar ja, hebben nee. ook firmas gevraagd, maak nou eens een toilet zonder water. En dan kom je meteen tot de kern van het probleem. Want heel veel uh, landen waar dus, zeg maar, uh, het, het sanitatie moeilijk is, is het probleem ja, al... Ja, dan hebben met ze geen met, uh... doorstro doorstromend water natuurlijk uit de kraan. Nee, ik, ik begrijp nee. het helemaal. Ja, ik heb daar zelf, uh, me meermalen uh, ben ik dat vergeten. Dat ik daar in mijn ja. wc-papier niet door de wc mocht spoelen. En ik heb dus uh, menig uh, wc uh, verzorgd van een uh, ontstopping daar. Nou, bedankt in ieder geval voor uw toelichting. Johan Molenbroek, voorzitter van okay. de Dutch Toilet Organisation. Graag gedaan. Een goede nacht. Dag. Zometeen dan uh, zijn uh, Messi en Kerem weer bij ons in de studio... voor een beetje hiphop in de nacht op Radio 1. Maar eerst gaan we kijken naar eigenlijk de hoogtepunten van radio en televisie... vandaag in het mediaoverzicht met Vera Simons. Ja, goede avond. Het mediaoverzicht van 5 december. Ik kan niet anders dan beginnen met de uitzending van het Sinterklaasjournaal. Je weet wel, de jaarlijkse paniek rondom pakjesavond. Een spoiler-alert, maar alles komt goed. De cadeaus voor het heerlijk avondje liggen klaar. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, was er wel een... Heel bijzondere gebeurtenis die hier straks gaat plaatsvinden. Het is zo bijzonder dat wij de, niet de enige hier zijn. De krant is er ook, de radio en andere televisieprogramma's. Ja, dat klopt, Diewertje, dankjewel. Ik was daar dus van de radio namelijk voor... De trouwerij van Pietje verliefd en zijn vriendinnetje. Wie had dat nou kunnen denken? Alle cadeautjes zijn terug en een gelukkig bruidspaar gaat de kerk zo meteen in. Dit is gewoon het huwelijk van de eeuw. Ja, dat klopt, Diotje, Dankjewel. En weet je wat, doe jij dat lijfverslag vanuit de kerk ook, maar dat kun je vast ook ontzettend goed. En zo komt dus het bruidspaar de kerk in. Met prachtige kleding. Vooral omdat nog nooit eerder een piet een jurk droeg. Het moet voor deze bruid uit Spanje toch heel speciaal zijn... om in zo'n ver land als Nederland te trouwen. Gelukkig is er wel die altijd vertrouwde Sinterklaasmuziek... zodat ze nog even terug kan denken aan thuis, aan Spanje... waar ze zo lang gewoond heeft. Dioertje, mag ik je nog heel even onderbreken? Wat een mooie muziek. Net als de bloemen trouwens, waarmee de kerk is versierd. Prachtig. Heeft Sinterklaas dus ook van zijn geld gekocht. De bloemen, de accordion, de koets. Het is allemaal de moeite waard geweest. Het is zeker geen weggegooid geld. De kerk zit helemaal vol. Ik heb ook veel bekende mensen gezien. Weet je wat, laat ook maar. Ik geef nog liever een vrouw in het publiek van Tijd voor Max het woord... dan Diewertje Blok. Mij is opgevallen vandaag dat het hoogstwaarschijnlijk... het Nederlandse leger zich terugtrekt uit Kundoens. Dat is voor mij een goed bericht, want ik heb twee zonen in het leger... Ah. die al regelmatig uitgezonden zijn. Hun hebben er geen probleem mee, maar voor het thuisfront is het moeilijker. Ja. ja. ja. Dus dat vind ik goed nieuws. Dat is dat goed nieuws voor het thuisfront. En op een gegeven moment houdt het op. Ja. <laughs> Dank u wel daarvoor, ja. alsjeblieft. Awkward. Krijgt die arme vrouw eindelijk haar minute of fame... om te vertellen over Koendoens? Nou ja, tot slot in shownieuws vandaag Gerard Joling. Dit met Swarovski-stenen-brekt glitter-t-shirt... dat Gerard Joling draagt tijdens de benefietshow sta op tegen kanker, gaat onder de hamer. Het shirt is zo trending topic geweest op Twitter en Facebook... dat onze Geer heeft besloten hem af te staan aan het KWF. Zo trending topic geweest. Een prachtig shirt, kan ik u verzekeren. En Gerard die stond natuurlijk te shine op het podium toen hij het droeg... En dit collectors item doet hij nu onder de, haan, onder de hamer. De details? Het is gemaakt door Hanna Zuurland, dat is mijn styliste. Het is een uh, shirt uit mijn eigen collectie, zie ik hier één keer. Dat staat uh, GJ Fashion, heel stylish ook. Volgende week maakt Gerard in Shownieuws de hoogste bieder bekend. Ik had het zelf niet beter kunnen afsluiten. Het mediaoverzicht. Zeg Vera, houd jij van groenten? Heel erg, ja. ja? Nou, uh, de Chinezen die kunnen het op de maan telen. Als het moet. Dat nou, willen ze gaan doen, toch? Ja, maar dat hebben ze nog niet gedaan, Nee, mij. maar het zou zomaar kunnen in de toekomst. En ze hebben onderzoeken gedaan. En, en ik het... weet niet precies hoe het zit. Maar we gaan zo meteen bellen met iemand van Space Expo. En die weet er alles van. En zometeen gaan we ook met de twee heren die muzikaal bij ons in de studio zijn. Uh, gaan we de dag doornemen zoals die was in Weten of Vergeten. Maar voor die tijd mogen ze doen waar ze zeker weten goed in zijn. Uh, namelijk uh, hun nummer spelen. En die heet Als Alles Valt. Jawel. Yeah, yeah, yeah, yeah En hey, jongens, alles valt en de lichten uitgaan Iedereen schreeuwt, maar niks geluid maakt Weet je dat het niks meer uitmaakt En dat het goed zit, want je voelt niks als alles valt Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Als alles valt yeah, yeah, yeah, yeah jo, hey als alles voorbij is, wie kan er zeggen dat hij blij is, wie kan nog zeggen dat hij vrij is ik Creëer een sfeer, voelt het goed, dan blijf ik, maar zo niet, dan kijk ik weer verder En reis ik weer verder, ergens in het universum, universum. We leren supersterren nieuwe lessen, maar supersterren willen feesten nieuwe flessen Dus ik bouw mijn eigen karren, nieuw en verder op mijn eigen weg Eentje welkom in, in mijn zoon, dezelfde persoon, geen van of kloans Nah, kan je niet helpen naar de troon. troon, want om ergens te komen moet je werken Zetje voor een loon ik. ik voel me zo comfortabel als alles op de plaats valt en niks tegenwerkt Geen idee hoe lang ik nog te leven heb, geniet zolang ik nog even heb, nog even voor alles. dat alles valt er de lichten uitgaan, iedereen schreeuwt maar niks geluid maakt Weet je dat het niks meer uitmaakt en dat het goed zit, want je voelt niks als alles valt Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah Als alles valt Yeah, yeah, yeah, yeah. Ik denk aan nu, ik denk aan later Ik denk aan nog even werken, ook nu echt gaan slapen Ik heb geen idee van wat er komen gaat Hopen maar dat het vechten waard is Ik denk aan liefde, ik denk aan seks Ik denk aan een vriendin en ik denk aan sletjes Ik heb geen idee wat met te wachten staat en of een dame voor me weggelegd is. Ik denk aan of teven of schrijven, ik denk aan opgeven of doorbijden. Ik denk aan gezond leven, denk aan slecht gaan. Ik denk aan nog even mijn, mijn eigen weg gaan, echt waar. Ik voel me zo comfortabel als alles op zijn plaats valt en niks tegenwerkt. Geen idee hoe lang ik nog te leven heb, geniet zolang ik nog even heb, Nog heel even, de zon gaat op, ik ga neer. Als ik voel dat het voorbij is, wil ik meer En het liefst wil ik het overdoen Die van binnen is het nooit genoeg Grootse meesleep, meeslepend wil ik leven Elke stap verricht de tegels Ik weet tenminste hoe ik dromen moet Maar het is nooit genoeg als alles valt en de lichten uitgaan Iedereen schreeuwt maar niks geluid maakt Weet je dat het niks meer uitmaakt en dat het goed zit, want je voelt niks als alles valt. Yeah, ja. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. Als alles valt. Yeah, yeah, yeah, Als alles valt. Als alles valt, live in de studio hier bij ons gespeeld. Nog steeds wakker. En de jongens die hier dat zojuist tegen horen brachten... die gaan zo meteen meedoen met Weten of Vergeten. Maar eerst gaan we het hebben over... Ja, ruimtegroenten. Ja, die groenten, ja, ik, ik ga het namelijk nu checken. We hadden het net over. Prij van Mars in je Gado Gado en de champignons van de maan in je Fuyong Hai. Over een aantal jaren kan het zomaar eens mogelijk zijn. De Chinese media melden dat een experiment gelukt is. Ja, deelnemers aan dat experiment konden in een speciale cabine... verse maaltijden oogsten. Wat dat uh, betekent voor de wereld en of het echt een haalbaar plan is... dat weten we eigenlijk natuurlijk niet zelf. En dus praten we erover met ruimteexpert Hans van der Landen van Space Expo. Goedenacht. Ja, goedendag. Ja, hoe reëel is het dat we over een paar jaar echt onze groenten in de ruimte gaan kweken? Nou, uh, die experimenten vinden al uh, jarenlang uh, plaats. Zowel aan boord van het uh, ruimtestation als uh, dat we hebben gekeken of we op de maan wat zouden kunnen kweken. De Amerikanen zijn ermee begonnen na aflopen van hun uh, ruimtereizen naar de maan toe en uh, ja het is heel reëel dat dat uh, mogelijk is en daar zit natuurlijk ook best wel wat uh, toekomst in want uh, ja de ruimtereizigers die uh, ooit de maan uh, gaan bevolken ja die zullen het toch wat eten moeten hebben ja maar, maar hoe gaat het dan ik neem aan dat je niet zomaar een moestuintje met een vogelverschrikker daar op de maan kan zetten uh, de vogelverschrikker heb je sowieso al niet nodig want er is uh, geen vogelsvliegen op, op de maan maar uh, de maan uh, ja, de, de maangrond is erg vruchtbaar en je zou dus een uh, soort koepeltje, een kas uh, moeten gaan maken op de maan. En dan zou je dus binnen die kas uh, dus, uh, groenten kunnen gaan kweken op, op de maan. Dus de grond is vruchtbaar, maar is er ook water? Dus, uh, dat is de vraag. Er zijn wetenschappers die menen dat op de zuidpool van de maan in de kraters uh, diep... In de kraters uh, mogelijk maanwater uh, zou kunnen liggen. Uh, dat is nog niet bewezen. Nee. Dus uh, het is de vraag of dat uh, zo is, maar er zijn dus wetenschappers die dat menen. En uh, ja, dan zouden we dus dat uh, water kunnen gaan gebruiken voor die uh, tuintjes. En anders zouden we het moeten aanvoeren vanaf uh, de aarde. Ja, dus als ik het goed begrijp, als we daarheen gaan voor de groenten, dan is het echt alleen omdat het hele vruchtbare grond is. Uh, nou, dan zou het alleen maar zijn om de wetenschappers daar het leven te houden. Hm. En uh, het is in ieder geval bewezen dat die uh, maanbodem uh, dus vruchtbaar is... en dat we dus daar uh, dus groente op kunnen gaan kweken. En uh, ja, in de ruimte zelf, daar is natuurlijk uh, geen uh, bodem uh, aanwezig in mm -hmm. het ruimteshop. En daar kan gewoon in het luchtledige uh, dus groente gaan uh, groeien. Ja, want worden. ik kan mij namelijk herinneren dat toen onze André Kuipers voor de eerste keer de ruimte inging... dat hij rucola-zaadjes meenam, als ik me niet vergis. Ja, ja. Uh, Heeft hij misschien nog iets bijgedragen aan dit onderzoek dan? Nou, uh, hij heeft toen een uh, scholenexperiment uh, gedaan. Seeds in Space, uh, zoals dat heette. Mm -hmm. En uh, André die heeft dus gekeken van... Uh, hoe dus, uh, roekelaarsla gaat uh, groeien in de ruimte. En dan blijken dus die wortels alle kanten op te gaan. En, uh, ja, en dat de blaadjes zelf richting het licht uh, gaan. En uh, de scholieren hier op de grond, die hebben datzelfde experiment uitgevoerd. Mm -hmm. En die zagen dus dat die wortels gewoon recht naar beneden toe gingen. Uh, Om de aan de zwaartekracht. Dus zonder zwaartekracht zijn ze alle richtinggevoel kwijt ja. en uh, als, er, uh, geen, uh, of als er wel zwaartekracht is, dan weten ze duidelijk dat ze naar beneden moeten groeien. Nou, daar hebben de Chinezen dan niks van, uh, niks van geleerd. Maar mogen ze dat eigenlijk zomaar doen? Is er een Chinees deel van de maan? Uh, nou, het is uh, zo dat uh, als je er geweest bent en je hebt je vlag daar geplant, dan mag je zeggen dat dat stukje maan uh, grond van jou is. Uh, je moet er dus ook daadwerkelijk zijn geweest. Mm -hmm. En uh, zolang ze daar nog niet uh, zijn geweest, de Chinezen, uh, is er nog geen stukje uh, grond van uh, de Chinezen. Maar als ze er eenmaal heen gaan, dan kunnen zij in ieder geval daar echt voor langere tijd blijven met dit experiment. Uh, nou ja, of is er maar een klein uh, er stapje. Ik kom nog wel wat bij kijken <laughs> hoor. <laughs> uh, uh, kijk. Het is natuurlijk een, een van de voorwaarden die je nodig hebt om langdurig ergens te gaan wonen en uh, de maan te gaan koloniseren. Hmm. En uh, ja, daar komt natuurlijk nog veel meer bij kijken dat koepeltje bouwen op de maan waarbinnen je dus gaat wonen en werken. Ja, dat, uh, dat is ook niet een uh, eenvoudige opgave natuurlijk. Het water daarheen brengen. Maar is dat ook is iets? Het volgende probleem. Is dat ook iets dat bijvoorbeeld NASA nu ook wil gaan doen? Of is die wedstrijd een beetje nog van de koude oorlog? Nou nee, uh, juist niet. Ik denk dat het uh, juist een hernieuwde uh, ruimtewetloop uh, is. Uh, de China die, uh, is de voortouw aan het nemen en uh, ze maken grote sprongen. Ze zijn al bezig met een uh, ruimtesion uh, te bouwen. Er zijn al uh, wat Chinezen geweest die uh, in de ruimte zijn geweest met eigen raketten, eigen systemen. Mm -hmm. En uh, ze zijn dus met een, een behoorlijke inhaalslag uh, bezig. En uh, we hebben ook hier in uh, Noordwijk bij ESA-ESTEK... hebben we de Chinezen al op bezoek gehad om te kijken van uh, hoe wij het hier doen... om de kunst toch uh, enigszins af te kijken. Dus het, en, wordt een, uh, het wordt een verkaveling op de maan. Zo nou ja, we, op die manier het poldermodel misschien <laughs> daar ook, uh, ook in gaan voeren. Kijk, uh, uh, tot nu toe zijn er uh, alleen Amerikanen daar geweest... met twaalf uh, uh, mensen die daar hebben uh -huh. rondgelopen met zes bemande ruimtevluchten... De R Russen zijn er geweest met onbemande karretjes uh, op de maan. En uh, ja, China die zal daar eerst dus ook uh, heen gaan. We wachten het af. Uh, Hans van der Landen van Space Expo, bedankt. Graag gedaan en een uh, goede nacht allemaal. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Waarschijnlijk omdat u, net als wij, nog steeds geen oog dicht hebben kunnen doen. <kijken> Laten we daarom nog een keer even terugkijken op het nieuws van dinsdag 5 december 2012. 4 december 2012 was het natuurlijk. Ja, het was 4 5 december. 5 december. Het is nu 5 december. We kijken terug op dinsdag 4 december. Want dit is de quiz Weten of Vergeten... waarin we samen met onze muzikale studiogast... bepalen wat we over een week nog willen weten van 4 december... of wat we mogen vergeten. En uh, vandaag zijn Massie en Kerem te gast... En dus doen jullie ook mee aan weten vergeten. Zijn jullie zenuwachtig? Heel nee, erg. ik ben heel erg benieuwd dat. Ja, dat hoeft ook niet, want je kunt het niet goed of fout doen. We gaan alleen maar samen bepalen wat er nou zoal belangrijk was... om gewoon nog eens één keer te kijken. Het is tien voor half vier. Om nog één keer terug te kijken op de nieuwsdag die was. Nou, ongeveer een uur geleden belden we met de Syrische student Ibrahim Olabi. Die zijn leverers keerde door ons te woord te staan. Zijn woonplaats Aleppo staat momenteel in brand, vertelde hij ons. And the situation is as bad as it gets. The government um, helicopters and meg fighter jets, the airplanes, um, are roaming the the sky of Aleppo, firing down missiles and throwing down TNT barrels on them on civilians. Ja, de verbinding was niet heel goed. Hij had met een aggregaat een laptop aangekregen en toen via Skype naar ons weten te breken. Wij waren erg onder de indruk van zijn verhaal, maar ja, het gaat natuurlijk al maanden door daar in Syrië. Houden jullie het nog een beetje bij en kun je dus eigenlijk ook volgende week nog zeggen? Ik heb uh, de, deze jongen aan het woord gehoord. Of wordt het allemaal te veel? Uh, nou, je ontkomt er bijna niet aan. En je vergeet het ook bijna niet, althans ik. Ondanks dat ik het uh, niet zo heel erg meer bijhoud, Ga ik dit niet vergeten. Dat er een live verbinding was met iemand. Op een plek waar in principe ook geen elektriciteit was, via Skype. En vooral okay. dat verhaal wat die meneer vertelde. Dus ik zal deze niet vergeten. Nou ja, die, die opstand in het, het Midden-Oosten sowieso niet. En klopt dat jij een Tunesische achtergrond hebt? Nee. Nee, niet? Ah, oh, dan heb ik nee. dat verkeerd gelezen. En ik wil zeggen, nee. dan heb je misschien vorig jaar nog een soort gelijke opstand meegemaakt... maar dat klopt dan helemaal niet. Nee, maar wel bijgehouden. Okay. Uh, je bedoelt de Arabische lente, Ja, cetera, dat bedoel, bedoel ik. Waar dit natuurlijk ook wel een, een vervolg op is. Ja, eigenlijk. zeker. Ja. Dat zijn de naschokken daarvan. En uh, op dit moment heb je ook dat hele Israël-Palestina-ding... En uh, als ik al iets bijhoud, dan is dat het, maar het is inderdaad, het zijn dingen die al heel lang doorlopen en uh, ik zal het niet vergeten. Volgens meer. mij kunnen we dit onder scharen. En ja, dan klinkt Corrie Konings toch ineens heel lullig. Ja. <laughs> Vandaag maakte de KNVB duidelijk dat er dit weekend niet wordt gevoetbald bij de amateurs. Als het goed is. Dames wordt het... En heren, welkom in uh, zijst. De droevige aanleiding voor deze persconferentie... zijn de vreselijke gebeurtenissen in Almere van afgelopen weekend. Ja, dat deden ze allemaal naar aanleiding van het overlijden van een grensrechter... afgelopen weekend tijdens een wedstrijd van de B-junioren in Almere. In de nasleep van die aankondiging werd ook bekend... dat de daders van Marokkaanse afkomst zijn. En daar houdt, zich verder opvallend, daar houdt de media zich verder opvallend stil over... over de afkomst van die jongens. Um, wij hebben het er met z'n tweeën net in de auto hier naartoe over gehad. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar... Moeten we dat inderdaad ver, vergeten? Dat, dat die jongens, dat, dat, dat ze Marokkaanse achtergrond hadden. Ongetwijfeld een Nederlands paspoort. Maar. Ja, nou ja, ik, ik, ik denk niet dat dat een, een van de belangrijke uh, zaken is. In dit, in, in dit geval. Um, ja, ik bedoel, het, het, het, het hadden jongens van, van... Het zijn dan weer toevallig Marokkanen. Maar uh, ik denk niet dat dat het, het belangrijkste is om op om, om te focussen hierin. Maar ben je wel bang ja. dat dat weer heel de hele tijd wordt aangehaald? Nou, ik vind het ook een goede zaak dat, dat, dat daar nu de nadruk niet op ligt. Um, en uh, het, is, het, het, het, het uh, voegt natuurlijk wel weer toe aan het negatieve beeld dat er is van Marokkaanse jongeren. En dat is wel jammer, maar uh, het, het is nou eenmaal zo. Dus de, de gebeurtenis vooral niet vergeten en uh, dat het Marokkanen zijn geweest, dat dan weer wel. Dat mag voor mij wel vergeten worden, nou, dan... ja. Dan ja. doen we dat. Ja, dit weekend wordt er in Nederland dus niet gevoetbald, maar in Spanje wel. Daar stond Ajax tegenover Real Madrid. Ze stonden al vlug met 2-0 achter en Frank de Boer die was daar niet heel erg blij mee. Nou ja, ik was verschrikkelijk boos in de rust. Omdat ik vind uh, dat je in dit soort wedstrijden misschien wel boven je normale niveau moet uitstijgen. Maar zeker niet flink onder gaan zitten. Ja, uiteindelijk dus 4-1 verloren in uh, Madrid. Het is alweer de zesde keer op rij dat uh, Ajax van Real Madrid verliest. Maar, positief puntje, wel door in de Europa League. Uh, zijn jullie trouwens voetbal- en Ajax-fans allereerst? Ja, ajax fan. Ajax een klein <laughs> beetje... Maar daar houdt het ook op ja. voor mij. En dus moeten we dan vooral nog weten dat we door zijn in Europa met Ajax? Of dat we vergeten dat we gewoon weer keihard zijn ingemaakt door een veel beter Real Madrid? Ik heb nu al geen idee over welke wedstrijd je het hebt. Ik heb wel een <laughs> idee over welke uh, overwintering je het ja, hebt. Ja, dus, dus we gaan deze wedstrijd tegen Real Madrid, er dus zo simpel maken we het. Die welke gaan we wedstrijd? gewoon vergeten. Precies, oké, okay, we zijn hem al vergeten. Me nou. nou, we zijn eruit. Van dinsdag 4 december onthouden we. Dat Aleppo in de fik stond en dat Ajax cadeautjes uitdeelde in Madrid. Oh nee, nee, nee. Die, zijn we vergeten. die zijn we al even vergeten. Sorry. <laughs> <laughs> dit was uh, weten ja, of vergeten. Dit was inderdaad weten of vergeten. vergeten. Zometeen gaan we het hebben over het badminton. Want slecht nieuws voor de Nederlandse badmintonsport. Dat klinkt gek, maar er zijn Nederlandse sporters hard bezig om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar daar hebben ze financieel nu inmiddels uh, grote problemen mee. En Kate Middleton hè? ze is zwanger. Dat ja. Moeten we toch even bespreken? Dan moeten we even bespreken. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de royalty-volgers. Nu is een band die met een nieuwe album gaat komen: Een grote verrassing. Use Somebody van The Kings of Leon. I've been around, down at all I see. faces the I can reach. You know that I can use somebody. know that I could use somebody Someone like Heet nieuws hoor. Nou, die twee broertjes, Follow die hingen eigenlijk nog met elkaar in de haren, dachten wij. Maar toch gaan ze nu de studio in om een nieuw album te gaan maken. De Kings of Lee en hoorde je op radio 1 bij Nog Steeds Wakker. Precies om half vier. En hier is Vera Simons met. Het nieuwsminuutje. Goedenavond. Op dit moment is er in Amsterdam een zeer grote brand gaande bij een scooterbedrijf aan de Langsom. De woordvoerder van de brandweer heeft nog niet meer informatie. Maar houdt het mogelijk dat er op dit moment zoveel mankracht is ingezet. in verband met waterwinning, gezien de locatie van de brand. Het Cambodja-tribunaal is bijna failliet. Een van de belangrijkste hoofdaanklagers heeft deze week bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen aangeklopt voor meer geld. Het tijdelijk hof veroordeelt de belangrijkste nog levende misdadigers van het Pol Pot regime. Van 1975 tot 1979 kwamen zeker 1,7 miljoen Cambodjanen om het leven. Dat is een kwart van de bevolking van het Zuidoost-Aziatische Zuidoost land. Sorry. Japan betaalde tot het tsunami ramp vorig jaar bijna 50% van de kosten van het tribunaal, maar besteedt nu liever meer geld aan de wederopbouw thuis. En Amerika staat op dit moment op zijn kop door het metro-incident dat in New York heeft plaatsgevonden. Uh, op dit moment wordt er in het land de verdachte door de politie ondervraagd. Dinsdag, dinsdag, dinsdag werd de New Yorkse man op het metrospoor geduwd en geraakt door het voertuig. De gebeurtenis werd vastgelegd en de foto die verscheen vervolgens op de site van de New York Post. Dat zorgde voor veel, veel kritiek en het 58-jarige slachtoffer heeft het niet overleefd. Dan nog het dode aantal als gevolg van de tyfoon Bopa die dinsdag over het oosten van de Filipijnen trok. Dat is inmiddels opgelopen tot 82. Dat meldden de lokale autoriteiten woensdag. De storm die jaagde dinsdag minstens 56.000 mensen. Uh, die zorgde ervoor dat 56.000 mensen op de vlucht gingen. En het zorgde voor flinke landverschuivingen... en behaalde windsnelheden met pieken van boven de 210 km per uur. Dat was het voor nu straks meer. Het Nieuwsminuutje. Mocht u deze zomer op de camping achter zijn gekomen dat u aardig kunt badmintonnen... dan hoeft u niet meteen Olympische dromen te krijgen. Het NOC-NSF maakte het de badm badmintonsport namelijk erg lastig vandaag. De Nederlandse sportkoepel heeft, de, heeft het investeringsplan Top Badminton afgewezen... omdat ze te weinig perspectief zien in de prestatieontwikkeling in de komende acht jaar. Het nieuws kwam zomaar uit de lucht vallen en dus een grote klap voor de bond en voor de talenten. Aan de telefoon de talentvolle prof badmintonner Jorrit de Ruiter. Goedenacht. Goedenacht jongens. Ben je alweer een beetje bijgekomen van het slechte nieuws? Uh, nou, nog niet helemaal, nee. Het kwam, uh, kwam wel als een uh, flinke klap uh, ja, vandaag. Gisteren Qua moet ik zeggen, ja. En kwam het nou echt zo uit de lucht vallen? Uh, nou, dit nieuws toch wel. Ja. Dat er gekort ging worden, dat was natuurlijk wel uh, uh, redelijk uh, voorspelbaar. Maar dat hebben we uh, ook daadwerkelijk... Uh, er vrijwel niets overblijft uh, voor ons uh, als, als top uh, dat, uh, dat hadden we toch echt, eerlijk gezegd, niet verwacht. Ja, want, wat, wat zijn nu de nieuwe plannen? Eigenlijk dat er geen plannen zijn wat NOC-NSF betreft? Nou, het NOC-NSF gaat uh, volgens mij in tien bonden meda de medaille meda kandidaten zeg maar, voor Olympische Spelen gaan zien investeren. Nou, dat is Baventon uh, absoluut niet. En uh, dat verwachten zij dus ook niet uh, dat dat uh, in 2016 of in 2020 gaat gebeuren. En uh, dus uh, zetten ze ja per uh, vrijwel direct uh, uh, draaien de geldkraan dicht. Maar is dat onterecht? Maken jullie wel kans in 2016? Nou, ik denk dat, uh, dat wij uh, een zeer potentiële spelersgroep hebben en dat wij uh, de laatste. Ja, maanden. En misschien wel de laatste anderhalf jaar hebben aangetoond op diverse buitenlandse sterke buitenlandse internationale toenoien dat, dat we potentie hebben. Dus ik ben het daar absoluut niet echt niet mee eens. Ja, heb je dan enig idee waar dit vandaan komt? Waar dit vandaan komt, ja, oh. dat het NOC denk ik minder geld te besteden heeft en gewoon keuzes moet maken in. in maar in je de zegt bonden, zelf. Je zegt zelf, je bent heel erg verrast. Dus, uh, kan je één reden verzinnen waarom ze het nou niet in badminton gestoken hebben? Wel in rugby, volgens mij. Ja. Ja, dat noem je inderdaad ook een sport. Daar ben ik trouwens wel verrast over. Nou ja, dat is, dat is op zich niet zo moeilijk. Um, waarom ze het niet in Beventon steken. Wij hebben de laatste acht jaar uh, geen dusdanige Olympische prestaties neergezet. In 2004 hadden we, hadden we een zilveren medaille. In 2008 in Peking waren we daar zelfs niet bij. En uh, op de laatste Olympische Spelen van Londen... Uh, hadden we maar één deelnemer die uh, tot de laatste 16 kwam. Nou uh, ja, dat is uh, gewoon niet goed genoeg in de ogen van en NRC. Maar bij rugby zijn we zelfs nog nooit tot de een WK gekomen volgens mij? Nee, daarom uh, uh, ben ik ook zeer verbaasd over de over... Uh, ben je ook over... kwaad? Nou ja, kwaad, uh, uh, ja, natuurlijk uh, uh, ge gefrustreerd uh, boos, want je, je moet je voorstellen, je werkt twintig jaar uh, je, uh, het ongan, zeg maar, <laughs> om... Uh, om naar een, een doel als de Olympische Spelen toe te werken. Ja. En dat wordt vandaag uh, gewoon geholpen. Uh, er is nu bijna geen kans meer dat jij het redt tot de Olympische Spelen. Of is het niet zo dramatisch nog? Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Ik moet me voor de rest gaan beraden op, op hoe nu verder te gaan. En het is nu allemaal nog heel vers natuurlijk. Het is vandaag allemaal naar buiten gekomen. Dus ik, uh, en ik ga zeker niet opgeven. Maar uh, dat, het, uh, dat het een heel uh, lastige zaak wordt. Dat, uh, dat staat als een paal boven water. Ja, Het verandert denk ik vooral je trainingsschema en je levenswijze. Want jij zult op een andere manier ook aan je geld moeten komen misschien. Ja dat ook. Uh, inderdaad een van de maatregelen die NAC NSF uh, ook doorvoert is dat wij waarschijnlijk per augustus 2013 uh, niet meer uh, welkom zijn op het sportcentrum Papenal, Waar wij uh, dagelijks uh, nou, jaren en jaren getraind hebben. Dus we zullen op zoek moeten naar een nieuwe uh, accommodatie inderdaad. En uh, inderdaad, wat je zelf zegt, uh, ja, ik, ik zal echt uh, het moeten gaan hebben van, uh, van sponsoren. Ja, er zit eigenlijk maar één ding op en dat is gewoon schandalig veel toernooien winnen. Dat zal ze leren bij de NOC-NSF. Precies, er is maar één, uh, één oplossing tegen dit soort fratsen en dat is gewoon presteren, inderdaad. Nou ben jij zelf voorzitter van de Spelersraad, heb ik begrepen. Ja. Um, dus je hebt dit verhaaltje waarschijnlijk vandaag niet alleen aan de radio, maar ook aan mede badmintonners moeten uh, uh, uh, afspelen. Ben je, ja. je al zat onderhand? Nou ja, ik, uh, nou ja, dat hoort er een beetje bij natuurlijk als, uh, als voorzitter van de Spelersraad zijnde. Dus je weet dat dat, uh, dat dat op je afkomt en dat vind ik op zich helemaal niet erg. Maar uh, ik had liever uh, vrolijker nieuws gehad. Maar hoe reageerden de andere spelers? Ja, hetzelfde als ik. Natuurlijk uh, volkomen teleurgesteld en uh, boos, uh, ontdaan en, en, en onzekerheid hè, over, over je toekomst gewoon... Uh, ja, het is gewoon een hele onzekere periode breekt aan. Nou ja, op korte termijn uh, is het toekomstplan wel duidelijk. Want donderdag vertrek je naar Ierland voor een toernooi. Uh, heb je daar nog zin in? Absoluut, ik heb altijd zin om te babbentonnen, want uh, dat doe ik gewoon hartstikke graag. En uh, daar gaan we ook voor de volle 100% weer voor. Uh, ja, zijn er, zijn er, zijn er kansen voor een overwinning daar? Ja, absoluut. Ik ben in, in zowel de dubbel als in het gemengd dubbel als eerste geplaatst. En uh, ik heb het laatste toernooi wat we gespeeld hebben gewonnen ook. Uh, dus uh, ik hoop die, die winnende moed zeg maar door te kunnen zetten in Ierland. Nou, veel succes dan. Ik, uh, ik wou zeggen veel sterkte, maar dat heb je niet nodig. In eerste instantie gewoon veel succes daar in Ierland. Uh, bedankt Hartstikke voor je van. uitleg, Jorrit de Ruiter. Prof badminton spelen. Graag gedaan, dan goedendag In ja, wie dacht dat er alleen maar snerende gitaren uit Seattle kwamen, die heeft uh, geen gelijk. Want dit waren de Fleet Foxes en die komen uit diezelfde industriestad in Amerika. Massie en Kerem, nog steeds bij ons in de studio. De, onze muzikale ja. gasten. Hebben jullie iets met uh, dit soort muziek? Um, eigenlijk niet. Maar. Uh, Mag je best eerlijk zeggen hoor? is het gewoon Ja, ik een klote heb. Uh, nee, dat dus niet. Oh. Ik, ik luister er normaal niet naar. Ik heb nu ook niet heel aandachtig geluisterd. Maar ik vind het wel. Ik ben de laatste tijd wel heel erg geïnteresseerd in hoe um, andere genres de muziek benaderen. Ja. En nu hoorde ik bijvoorbeeld hoe ze hun stemmen en de koortjes gebruikten als instrumenten, bijna. En dat soort dingen. Uh, dat... Uh, pak mijn aandacht wel. Want voor de duidelijkheid, jullie maken hip-hop En dat wordt dan allemaal bij elkaar gesampeld. Tenminste, de muziek die je maakt. Radio 1 luisteraars, die hebben waarschijnlijk geen idee wat het is. Of in ieder geval een vaag idee. Hoe, hoe ga je te werk, um, <laughs> Kerem, als, uh, als jij die beat maakt? Nou, ik, ik um, ga op zoek naar een mooi, uh, oud, uh, obscuur... Uh, het liefst zo obscuur mogelijk plaatje. En dan um, ga ik daar mooie stukjes uitknippen... die ik goed uh, kan gebruiken voor een nummer. En dat met meerdere nummers en een beat. En dan is het eigenlijk gewoon knip en plakken. Ja, en dan knip ik uh, zoveel mogelijk verschillende instrumenten eruit. En de drums. En dan uh, maak ik daar uh, de muziek van. Nou, nou we draaien we hier bij Radio 1 natuurlijk voornamelijk geen muziek. Er wordt zoveel mogelijk gepraat. Maar er komt wel eens een oud-obscuur plaatje voorbij. Dus vraag ik me af, in wat voor genre zoek jij? Ga je je moeders platenkast? Uh, nee, ik, ik ga het internet op. En uh, ik heb dan een aantal blogs waar, ik, uh, waar, waar rare jazz en, uh, en progrock en zo uh, op staat. Zo vaag mogelijk eigenlijk? Ja. ja. En wat vind jij er dan van, Massi? Is alles wat hij maakt goed? Of komt hij met uh, tien samples aan en uh, gooi er meestal negen weg? Nee, gek genoeg niet. Ik legde net ook uit aan je collega dat hij eigenlijk best kort bezig is... met het uh, serieus maken van beats. Uh -huh. uh, drie keer zo kort als dat ik bezig ben met schrijven inmiddels. Maar uh, helaas is wel bijna alles waar hij mee aankomt gewoon goed. Want, uh, dat is niet goed voor zijn ego? Heeft een, uh, heeft gewoon, uh, hij is ook uh, vormgever, dus ik denk dat hij wel uh -huh. goed oog heeft voor uh, collages maken. Dat dus, is het ook een beetje, ja. Ja, het zijn gewoon collages. Maar, van... je, je, bent, je hebt dus geen muzikale achtergrond, of misschien nee, wel een beetje. Wel. Maar in ieder geval, als je een beetje goed uh, de oog hebt voor collages, dan kan je dit maken. Ja, dat, dat, dat, dat denk ik wel. Ik heb, ik heb daar verder geen speciaal... Uh... Je hebt alleen een laptop nodig. Ja, precies. En een audiomontageprogramma. Ja. Welke gebruik jij? Dan kunnen mensen thuis gelijk beginnen. Fruity loops? Nou, ja. dat is inderdaad basissoftware. Daar kun je dat, dat prima je zelf ja, uit de voet houden. Dat is eventjes een beetje trial and error. En je kunt dat jezelf leren. Dat kan ik uit ervaring zeggen. Maar hoe, hoe leerde je dan Massie weer kennen... Want dat was al wel een jongen die al flink bezig was met rappen en met schrijven? Die is al veel langer bezig. En uh, ik heb hem uh, leren kennen op de middelbare school. Uh, in de vierde klas. En we zijn... Uh, uh, ik wist al dat hij toen bezig was. En ik wa was... Uh, had nog nooit iets met muziek gedaan. En uh, we zijn in eerste instantie gewoon vrienden geworden. En uiteindelijk toen ik uh, een beetje begon uh, te kloten met uh, beats... Uh, zijn we een keer wat samen gaan doen. En... Uh, nu zijn we hier, nu hebben we ja. een plaat uh, gemaakt nou, en Een plaat waarop je trots kan zijn. En jullie hebben niet alleen elkaar leren kennen... want Massie ook nog eventjes Hans Dagelet gestrikt. Ja. Dat is wel een bekende naam, denk ik, voor de Radio 1-luisteraar. Als acteur, bijvoorbeeld in, uh, in de serie Russen... maar ook als, uh, als blazer bij Spinvis. Klopt. En die heeft ook even wat voor jou ingespeeld. Hoe kon dat? Ja, wij uh, moesten optreden in de Noorderparkkamer. Het is uh, een kamer midden in het park in Amsterdam-Noord... waar wij vandaan komen. Hmm. Daar moest hij ook spelen en wij ook... En Tijdens onze soundcheck begon hij spontaan het podium op te komen en mee te blazen op zijn trompet. En dat vonden wij zo goed dat we hem hebben benaderd om dat ook op de plaat in te spelen. En uh -huh. de rest, het resultaat is dit nummer, bank. Nou ja, ik zou, ik zou zeggen ga niet naar de bank, maar even naar de andere kant achter de microfoon staan. Yes. Graag. Uh, dan gaan we Hans let horen op de plaat. Uh, spring op de karavaan zou ik zeggen. Want uh, daar zijn ze ook nog eens een soort van oprichter van. Kijk maar eens op hun, uh, hun website van de Caravaan. Massi en Kerem. Ze spelen het laatste nummer hier in de studio. En die heet dus Bank. Yes. Een wijs man zei me, je moet niet handelen uit angst. Pak je kans, houdt allemaal in balans. Toen zat ik op de bank, nu wandel ik er langs. Groet de man, doe me dansen en ik bedank hem. Hij zegt, elke dag kan de eerste zijn. Ik werk nog steeds aan mijn eerste rijm. Elke keer als ik mijn regels schrijf. Om ze vervolgens te breken vanaf de eerste lijn. Mijn eerste meid, ja ze deed me pijn. Ik probeer haar te doden, maar, maar ze leeft in mij. En haar shirt is niet mijn laptop hoest. Dus hoe kan ik je vergeten meid? Vergeef je mij, in alle eerlijkheid Er is niet één als jij Maar onze wegen scheiden, ik ben weer even vrij Van de illusie om niet alleen te zijn Dit stuk laat ik leven joh, hey ik loop langs de bank en ik kijk om me heen Probeer de tijd te vergeten Soms heb ik het lief Soms red ik het niet Hier ben ik eerder geweest Ik heb veel geleerd, dus eerder eer de meesters Soms gaat het vanzelf Maar soms sta je versteld Mijn oude man zei me, de taal is voor de wijze Leer het verstaan en begrijpen Mocht je zelf ooit leren praten en schrijven Vertel dan het verhaal van ons beiden. Hij zegt, wees een stem voor je mensen Ga waar ik nog niet geweest ben, verleg je grenzen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 door te brengen ik waar het ik loop langs de bank en ik kijk om me heen probeer de tijd te vergeten soms heb ik het lief soms werd ik het niet hier ben ik eerder geweest ik heb veel geleerd dus ik eer de meesters soms gaat het vanzelf maar soms sta je versteld ingespeeld door Hans Dagelet. En dit waren Massie en Kerm. en we gaan voor ze klappen, want dit was het laatste nummer dat ze bij ons speelden. Dankjewel. dankjewel. Ja, echt heel erg leuk dat jullie er waren vanavond. zijn. Het uh, album is uit Onderweg naar huis, heet het. En te vinden op... dekaravaan.com, iTunes, Spotify, Bol.com, bol alles. alles. op die caravaan, jongens. <laughs> en, uh, we gaan het hebben over Kate, want ze is, uh, is zwanger natuurlijk. De Britse uh, media die, uh, waren er vanmorgen lyrisch over... de verwachte baby van de Engelse prins William... en natuurlijk zijn vrouw, vrouw Kate Middleton. Bij bijna alle Britse kranten en nieuwssites... was de koninklijke baby het voorpagina-nieuws. Maandag werd bekendgemaakt dat de vrouw van de Britse kroonprins zwanger is. De familie liet weten dolblij te zijn aan de telefoon. Waarschijnlijk ook dolblij. Royaltydeskundige Ben Kolster, goedenacht. Dag, dat nou, was u ook net zo dolblij als de familie toen u het nieuws hoorde? Nou, dat valt wel mee hoor. Ik kijk er meer uh, professioneel naar als historicus en uh, volger van uh, nou ja, koningshuizen in Europa en zeker ook van het Engelse. Het is natuurlijk heel leuk voor het Engelse Koningshuis en zeker voor uh, nou ja, voor William en Kate natuurlijk, en voor de rest van de familie. Natuurlijk ook voor uh, de overgrootouders, hè, inmiddels. Ja. Die, dat worden ze dan, hè, koningin Elisabeth en prins Philip. Maar voor mij persoonlijk, ik vind het leuk, maar uh, daar blijft het wel Ach, meneer Koster, bij. Meneer Kolster, u bent royaltydeskundige, deskundige dat bent u al jaren. Dan zijn dit toch de krenten in de pap. Nou, het zijn natuurlijk de krenten in de pap. Het is fantastisch om dit te gaan volgen en te kijken... Hoe dit uh, nou ja, zich gaat ontwikkelen, ook in historische en uh, in constitutionele zin. Maar persoonlijke betrokkenheid in de zin dat ik zelf blij ben. Jongens, we moeten het niet overdrijven. <laughs> het, het is voor Kate natuurlijk wel het allerbelangrijkste wat er mogelijk is. Ze is gravin natuurlijk en ze is uh, ambassadeur van een paar stichtingen. Maar er is eigenlijk maar één echte reden waarom ze prinses uh, is geworden. En dat is om, om nageslacht te creëren. Ja, in wezen is dat wel de basis, overigens. Graf Wins is hertog hè, van oh, Cambridge. Maar uh, inderdaad, ja, kijk, uh, net als in de middeleeuwen en in alle eeuwen daarna. Daar gaat het natuurlijk wel om bij een monarchie: dat uh, de volgende generaties zich voortzetten. en dat er nieuwe koningen en koninginnen zullen ontstaan. En uh, dat is een deel natuurlijk wel van, uh, van zo'n belangrijk huwelijk. Maar het is natuurlijk ook gewoon leuk voor een echtpaar, voor mensen die van elkaar houden. Om kinderen te krijgen. Dat ja. moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Maar stel dat ze nou uiteindelijk niet vruchtbaar bleek te zijn. Zou ze dan minder populair zijn ge geweest als dat ze nu is? Nou, dat denk ik niet. Is dus dat ja, de ouderwetse denken van mij? Het, het is natuurlijk een. Uh, uh, laat ik zo zeggen. Uh, de mensen, gewone mensen in Nederland, in andere landen en ook in Engeland. Die denken toch een beetje vanuit hun eigen situatie. Als ze getrouwd zijn, willen ze vaak heel graag kinderen krijgen. En dan denken ze: onze vorst. Onze toekomstige vorst, de prins en, en de prinses, de koningin, die moeten natuurlijk ook kinderen krijgen. Dat vinden ze heel fijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat ze ook zouden meeleven als het niet zo was. Want dan is het natuurlijk toch wel dramatisch. En uh, ja, dan uh, wordt het lastig als je kijkt naar de volgende generatie en naar de voortzetting van de monarchie in Engeland. Maar leeft men in Engeland nog echt mee met de monarchie? Ja, weer meer dan in, uh, laten we zeggen, de jaren negentig. In de periode van de crisis tussen. Uh, uh, uh, ...prins Charles en prinses Diana... Hè, de, de, ...de grootvader en Weiland... ...de grootmoeder van... Uh, ...van de nieuw uh, ...ja, van de nieuw... Uh, ...ja, gebeuren, ja hoe, de gaat het heten, hoe gaat het heten? Er wordt al gezegd een, een nieuwgeboren kind... ...maar daar moet natuurlijk ook een naam komen. Ja. Wat zou historisch gezien, u heeft daar verstand van... ...nou de beste naam kunnen worden voor dit... Uh, ...ja, spruitje? Nou ja, een aantal traditionele namen zijn... ...naast Charles natuurlijk... Uh, uh, ...Edward, Albert... ...George... Richard misschien zelfs wel. En, uh, en Henry natuurlijk. Hè? Want we hebben natuurlijk in de middeleeuwen een hele serie Henry's gehad. Want mm -hmm. Henry VIII, Hendrik de Aster toe. Ja, maar die gingen allemaal nog dood. Ja, hoe bedoel je? Nou, tegenwoordig zijn, worden ze allemaal zo oud. Krijgen, ja, krijgen we deze spruit ja, ja, ooit wel. nog uh, op, het, uh, op de troon? Ja, nou ja, ik denk wel dat uh, het kind wat nu geboren gaat worden, als alles zo gaat... Uh, ...zoals het in deze generaties gaat, heel lang zal moeten wachten. Ik schat zeker wel zo'n 50, 60 jaar voordat ze aan de beurt komen... ...als Engeland dan nog een monarchie is, maar dat is zeer waarschijnlijk... ...want in Engeland verandert hij veel uh, snel iets. Maar uh, ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren in een mensenleven... ...in dat van Prince Charles en dat natuurlijk in uh, dat van de vader William. Je weet het maar nooit, man. als ze zo oud worden als de, uh, de grootmoeder uh, van, van Charles... ...en zijn moeder Elisabeth... Nou, dan, uh, dan denk ik dat we wel een half uur moeten wachten. Want ze zijn niet zo traditioneel dat ze ook nog gaan aftreden en zo daar, hè? Nee, dat, Gaat... is, uh, dat is absoluut uh, ja. uitgesloten in... Uh, tenzij er iets gebeurt, tenzij prins Charles uh, nou ja, geestelijk in de problemen raakt. Ik kan me voorstellen, ja. hij zou ziek kunnen worden of in geestelijke problemen raakt. Dan komt er een regent, een regent, dat hebben we in de negentiende eeuw ook alles gehad. Maar uh, als, er, als alles gaat zoals men hoopt dat het gaat, en zoals alle Engelsen denk ik hopen dat het gaat, dan zal hij niet aftreden. Nee, nee. dat is een Nederlandse gedachte. En dat is wel eens na de Diana Crisis gezegd. Maar dat is ondenkbaar. Een nieuw prinsje of prinsesje, dus over een maandje of acht. Henry, Edward of uh, Elizabeth, of zo, hoe zullen we het noemen het. Ja, meisje wordt, ja. dan wordt het uh, Elizabeth, wordt Elizabeth. Uh, Victoria, Alexandra, of misschien wel Anne. En Ben, heeft dat nog een uh, historische uh, <laughs> waarde misschien? Dat zou heel mooi zijn, maar dan uh, denk ik meer dat het een uh, Schotse koning gaat worden. Want daar heeten ze vaak nog wel Ben. Maar uh, nee, dat is, uh, in, in de Engelse traditie is dat uh, niet gebruikelijk. Ik ben trouwens wel de vierde Bernard in de familie ah. reden. Maar, <laughs> maar, maar ik word nergens koning. <laughs> <laughs> Hartelijk dank uh, Royalty -deskundige, uh, deskundige Ben of Bernard Colson. Bernard, tot ziens. Bries de dag niet. Voor het oomt is, wat kan er nog wel niet gebeuren? We hebben net middageten door, eerst de oomt klokken hörden. dan kan het maar licht misschien schien op de oogst van deze dag. Maar gloedens, dikke hagelstien, kunnen kom onverwacht. Net als lozen, net als kevers, net als dreugde en bederf. Nee, het is pas mooi als het hier ligt op het erf. Priest de dag niet veurend is, maar mag het toch zo wezen dat jou vandaag de wereld gunt is. Dan kun je rustig feesten Vieren dat het mooi ging, vier dat bestaan. Eigenlijk ging er niks mis Maar morgen vraag van voor naar van Bries de dag niet, voor het anders priest de dag niet, veur het anders priest de dag niet, voor het anders voor je het weten sluit de klokken mis, pries de dag niet, voor het anders. <kriek> voor je het weten sluit de klokken mis, pries de dag niet, voor het dit. Daniel Lohuus, wij zijn fan, prijzen dag niet voor het avond is. Dat zingt, die is een schitterend gezegde. Maar het is een heel gek gevoel om vijf voor vier, omdat wij nog steeds wakker zijn. En nou, eigenlijk zouden we de dag dus al lang mogen prijzen, want we hebben hem al drie keer gezien die avond. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in aan het luisteren die al wakker zijn. Zometeen daarom het programma Nu Al Wakker Nederland. Maar eerst als laatste nog even de voicemail... want het zijn slechte tijden voor rokers in Australië. En daar zijn sinds di di dit weekend... namelijk de pakjes sigaretten bijna onherkenbaar. Maar ook in Nederland worden rokers hard aangepakt. Michiel Ijsbouts van de Rokerskerk die is boos... en daarom spreekt hij deze week de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord... U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Uh, hey Mark, uh, oude roker. Met Michiel, Michiel Ijsbouw, weet je nog wel, van de Rokerskerk. Uh, we hebben elkaar laatst nog gezien op zondagochtend in het park. Uh, ik stond toen een preek te houden om te wijzen op de gevaren van niet roken... En jij kwam langslopen met je vrouw en jullie twee puberdochters. Allebei een grote sigaar in de mond en dampen maar. Ja, en jij en je vrouw met trots toekijken. Hè? Mooi was dat om te zien. Leuk, die meiden. Uh, hoe dan rook? Jouw kabinet gaat het ook harder aanpakken. En uh, ja, de rookleeftijd gaat omhoog van 16 naar 18. En ook de accijns die moet natuurlijk weer omhoog. Nou ja, maar veel rokers worden daar niet zo blij van. Hè? Dan moet je me uitkijken, want een roker is niet alleen een roker... Maar ook een kiezer. En er komen er steeds meer van. Met dank aan uh, Stivoro. Dus het lijkt me verstandig en ook goed dat je die tent de komende jaren gewoon blijft financieren, Mark. Prijs de heer, rook wat meer. Nou ja, uh, wij van de Rokerskerk zijn wel blij met de nieuwe maatregelen. 16 of 18 jaar, dat maakt ons eigenlijk niks uit. Want ons rookgenot is een religie, hè? daar kun je geen getal aan hangen. Ik ga vaak genoeg zelf de schoolpleinen langs om onze heilige rookartikelen uit te delen aan die kindertjes daar. En dan moet je ze zien lachen. Kraaien van plezier doen ze. Soms weten ze nog niet eens hoe een aansteker werkt. Ja, dat leg ik ze natuurlijk graag uit aan de hand van onze speciale kindvriendelijke Rokerskerk aanstekers. Prijs de honger, rook wat jonger. Ja, en dan die accijnsverhoging. Mark, daar vegen wij onze gezegende peuk aan af. De leden van de Rokerskerk die betalen helemaal geen accijns. Wij krijgen onze rookware rechtstreeks van God. Die zich op dat moment toevallig soms manifesteert... als een wat morsige trucker uit het Oostblok. Nou ja, dat moet dan maar. Prijs de hoper, rook wat goedkoper. Ach Mark, je weet er ook hoe lekker een rookertje is. Die eerste bij het opstaan. Een goede sigaar na een Indische maaltijd. En natuurlijk een peukie delen na een potje heerlijke stampende... stampot... Goed, Mark, dat je het roken blijft stimuleren. God zal het je lonen. Prijs de Heer. Pri <kwijnt> prijs hem. <coughs> dat was Michiel Huisbuit van de, van de Rokerskerk. Die sprak deze week de voicemail in van Mark Rutte. Volgende week krijgt de premier weer iemand anders op zijn voicemail. Want zo gaat dat elke week hierbij nog steeds wakker. Ja, en de radio gaat tot die tijd gewoon door. Want radio gaat altijd door. Na het nieuws van 4 uur met Nu al wakker. En Inge Lou, wat zit daarin? Goedemorgen. De, vanochtend gaan we het hebben over... Uh, dankzij Lea Bouwmeester van de PvdA... is de eigen bijdrage voor de GGZ weer geschrapt. En er dreigt een kerstbomen tekort in Nederland gaan we het hebben over op Sinterklaas vandaag en we schakelen ook live met Zwarte Piet ergens op het dak in Nederland. Ah oh ja, het is natuurlijk, ja, dit is 5 december. Nu ja, het is 5 echt. december. Het is, nou ja. Fijne Sinterklaas, jij nog Sinterklaas vier ook? Uh, ja, vanavond. En bellen met Zwarte Piet, dus dat zometeen meteen bij nu al wakker. Nu het nieuws van de NOS. Nog steeds wakker. BNL Nieuws in de nacht.